CDA-fractievoorzitter Verhagen vindt dat pvv leider Wilders strikt genomen gelijk heeft als hij zegt dat hij niks moet. En voor het partijvoorzitter Bleker heeft helder aangegeven waar het CDA voor staat. Zij verhagen naar aanleiding van uitspraken van Bleker en Wilders. Bleker vindt dat de PVV moet accepteren dat er een regering komt voor alle Nederlanders. Wilders zegt dat de CDA-voorzitter heel snel moet ophouden met partijpolitiek gespin. Anders brengt hij volgens Wilders de kans op politieke samenwerking met de PVV in gevaar. Het personeel van Organon in Os mag niet langer posters en t-shirts in het bedrijf ophangen om te protesteren tegen de dreigend massaontslag. De leiding van de medicijnfabriek heeft daarover een e-mail aan het personeel gestuurd. Veel medewerkers zijn kwaad over het verbod, schrijft de medewerker op het webblog dat hij bijhoudt voor Omroep Brabant. De managers van het bedrijf zeggen dat minister Van der Hoeven kennis heeft genomen van het protest tegen de reorganisatieplannen en dat de werknemers daarmee hun punt hebben gemaakt. Een automobilist die begin deze maand inreent op de kaartverkoper van de veerpont in Bijkbeduursteden is opgepakt. De man van 55 was op 3 augustus de pont opgereden en vertelde dat hij geen 1,80 euro bij zich had. De kaartverkoper wilde hem wel overzetten als hij een onderpand gaf en geld zou gaan pinnen. Eenmaal aan de overkant weigerde de man de transactie, gaf gas en schepte de kaartverkoper. Die raakte lichtgewond aan zijn arm. In Bangkok is een vrouw van 300 kilo met een hijskraan uit haar woning getakeld. Ze lag al drie jaar in bed in haar appartement op de tweede verdieping. De vrouw moet worden geopereerd en een hijskraan was de enige manier om haar buiten te krijgen. Het weer. Vanmiddag en vanavond zeer zware regen- of onweersbuien. De temperatuur loopt uiteen van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgenmiddag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal.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 106.9 is zon, zee, zandvoort en zomer zomerhits.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 anymore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 Now tonight begun to stop shooting, with the bullets of deception on it. With a smile upon your face, you go from second hand to almost. In Zandvoort. Let's hear it. En jij bent erbij.